Was just for fun. Those days are gone.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 In de oorspronkelijke plannen liet de partij 10 miljard... van de in totaal 29 miljard aan ombuigingen oningevuld. Daar kwam veel kritiek op. De plannen zouden te vrijblijvend zijn... en de overheidsfinanciën zouden niet genoeg op orde komen. De PvdA wil nu het hele pakket al invullen... en ook meer doen om de werkgelegenheid te stimuleren. Van de 29 miljard aan bezuinigingen... moet 10 miljard in 2015 zijn gerealiseerd... de resterende 19 miljard de periode erna. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een nat. Kabul zijn vanmorgen zeker 18 doden gevallen. Er zijn ongeveer 50 gewonden. Er was lang onduidelijkheid of er ook militairen zijn omgekomen. De NAVO zegt nu dat dat zo is. De bomaanslag heeft aan zes militairen het leven gekost. Vooral Amerikanen. Voor de Zeeuwse kust even ten noorden van Katzand is een Nederlands vrachtschip aan de grond gelopen. Het schip, de Sluisgracht, is 172 meter lang. Het is geladen met bijna 19.000 ton Chinese klei. Een sleepboot is onderweg naar de vrachtvaarder. Uit voorzorg is ook een reddingsboot van station Katzand uitgevaren om hulp te verlenen. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben het Nederlandse paviljoen bezocht op de Wereldexpo in Shanghai. Het paviljoen bestaat uit een achtvormige straat op palen waar huisjes aan hangen. Er zijn kleine tentoonstellingen over onder meer Nederlandse technologie, design en zonne-energie. Op de Wereldexpo hebben 192 landen een paviljoen ingericht. Een man uit Valkenburg is vanochtend met 176 kilometer per uur door een tunnel bij Leidsendam gereden. Ruim 100 kilometer harder dan is toegestaan. Agenten slaagden er pas kilometers verderop in om de man aan te houden.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 Tell you. Give a little sound So what you need?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 Eenzaam of bang ben, zal ik uzelf de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 Are you still-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 Skirt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 wel warm zijn en vochtig en zacht. En wij vielen zo graag dat wij dat zijn. Het komt allemaal van de anderen. like I'm quoting, Woo. girl, it's there what I'm promoting, can't pass my way without touching a groping, girl, I feel like you're looking, this yes, I'm hoping, Woo. honey moon, let's go sloping, girl, I like your style, just the way you are, you dress, nothing is so revealing, I look at your profile, your beautiful smile makes you so appealing, girl, you've got in me, why, can't wait to embark on a memory of girl, I can't hide my feeling, yeah. so revealing, yeah. your heart is up for stealing, Woo.